4 uur. De Radio 1 Sportschool. Dus Sarah Carrasso en Tom van Hekken. Goedemiddag. Na het brons dus bij het zeilen gaat de medaillejacht onverminderd verder. Drie kandidaten bij het BMX fietsen, één bij Taekwondo. We hebben natuurlijk ook nog hockey vanavond. Daarom is Elsemieke Having gaat te gast om over het hockey te praten. Zowel de vrouwen als de mannen staan in de finale. Eerst nu het NOS-nieuws van 4 uur met Jeroen Chapkema.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 Men zag dat uh, de vakantiekracht uh, nogal wat kleding en lingerie verkocht... en dat klanten met volgestampte tassen de winkel uh, verlieten. Maar tegelijkertijd ook dat de kassa maar een hele kleine transactie liet zien. Dus uh, men heeft daar aangifte van gedaan. Die zaak is hier uh, uitgebreid onderzocht. Met als gevolg dat deze 19-jarige vrouw is aangehouden. In haar huis in Amsterdam-Zuidoost vond de politie honderden kledingstukken... die de vrouw vermoedelijk had verduisterd.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 dat was uiteindelijk genoeg voor een derde positie. Goud ging naar een Nieuw-Zeelands duo. Vier jaar geleden, op de Olympische Spelen in Peking... won Berkhout nog een zilveren medaille. Het weer. Vanmiddag veel zon, ook wat stapelwolken. En het is ongeveer 21 graden. Ook morgen flinke zonnige perioden en wat stapelwolken. Dan wat warmer dan vandaag, met 20 graden op de Wadden... tot 24 in het zuiden awb verkeersinformatie hier staan negen files. De langste files staan op de A2 Belgische grens richting Maastricht... voor Maastricht 4 kilometer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Voor Eurmond staat 6 kilometer, maar alle rijstroken zijn weer open. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 4. Op de A28 Hogeveen richting Assen... tussen Hogeveen en afrit Wingelo 4 kilometer. Dat komt door een aanrijding. En op de A50 Arnhem richting Os... voor knopert Ewijk 7 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden.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 Lieve heersbeestje moet, toneren moet, Giro 1107 moet, moet.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving, moet.nl. Macro, aardappelen, groente en fruit in groothandelsverpakking, altijd 10% korting. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo, een reactie van Lopke Berghout en Lisa Westerhof over hun, op hun zilveren medaille. En zo ook meer over de hulp van de Britten aan de tegenstanders van de Syrische president Assad. Maar eerst het BMX-fietsen. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Heck en Lucella Carrasco. Drie ijzers in het vuur. één vrouw en twee mannen. We beginnen bij de vrouwen. Sebastian Timmerman. 18 jaar is ze nog maar. Laura Smulders. De krullen komen onder haar helm uit. Haar haar komt onder haar helm uit. Zij staat klaar achter het starthek op het startplatform. 8 meter hoog van de BMX-baan. Prima omstandigheden bij het BMX'en op de finale dag. De zon schijnt. Het is niet helemaal strak blauw. We zien wel wat bewolking. Volgepakt stadion. BMX-stadion met zo'n 6.500 mensen. volgepakt tribunes En Laura Smulders die nu op de trappers gaat staan achter dat starthek. Het is wachten tot het starthek gaat vallen. Een hele zware heat met Sarah Walker. Met Mariana Pagon, de wereldkampioene van twee jaar geleden. Regerend Wereldkampioene Magalie Poitier. En een mindere start voor Smulders die gelijk wat snelheid verliest. Weinig snelheid meeneemt vanaf de start, uh, st startheuvel. En zo rond de vijfde, zesde positie de eerste honderd meter aflegt. Door de eerste kombocht heen, de betonnen kombocht. En dan verliest ze weer een positie. En moet ze dus opnieuw proberen. ...proberen terug te knokken naar voren. Drie keer, drie runs rijden in de halve finale. Met z'n achter. dus. Je krijgt het aantal punten van je klassering. En uiteindelijk gaan de vier beste dames... ...na die drie runs door naar de finale. Hetzelfde principe straks bij de mannen. De rhythm section, zoals het heet. Daar komt verlies Smulders ook weer in positie. Zal ze zo rond de vierde, vijfde plaats gaan eindigen... ...denk ik in deze eerste heat. Laura Smulders eindigt uh, als, ja, als vierde of vijfde. Maar daar moet een fotofinish bij aan te pas komen. De Colombiaanse Mariana Pagon. Gaat in ieder geval met de winst in deze eerste runde vandoor. Eén puntje dus voor haar. Mag Magalie Portier uit Frankrijk twee punten. Aneta Ladikova uit Tsjechië krijgt drie punten achter haar naam. En dan moeten wij even wachten wat de jury dadelijk gaat beslissen met die fotofinish. Uh, naast ons op de wielerbaan duurde het afgelopen week heel erg lang... voordat uh, de klassering van Teun Mulder uh, bekend werd. Hij, pakte toen, of hij kreeg toen uh, net als Denise Eulande van Veldhoven brons. Nu zijn ze er iets sneller uit. Van, uh, Smulders krijgt namelijk de vierde plaats achter haar naam... Sarah Walker, de vijfde plaats achter haar naam. Vier puntjes voor Smulders in de eerste run. Dat is best een redelijke klassering. Sebastian Timmerman, we komen later bij jou terug. Dan uh, gaan we nu uh, praten over Groot-Brittannië. Want Groot-Brittannië stuurt nog eens voor meer dan 6 miljoen euro aan communicatieapparatuur naar de opstandelingen in Syrië. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken, William Hague is dit het enige juiste wat Groot-Brittannië kan doen. nu de VN machteloos toekijkt. Because I think it's very important for. Landen die de verantwoordelijkheid op de UN Security Council hebben geblokkeerd. omdat als ze dat doen, de wereld niet stilstaat. In de face van dat, dan zullen well, we mensen proberen om mensen in andere manieren Ja, dan uh, zullen we ze op andere manieren ondersteunen. Correspondent Anne Sane in Londen hier. Anne, horen wij hier een, een wat gefrustreerde William Hague over de internationale gemeenschap? Ja, dat is hij zeker. Dat heeft hij zelf ook toegegeven. Hoor. Vorige maand zei hij tijdens een interview dat hij diep gefrustreerd is zelfs... Uh, over de voortgang van het uh, conflict in Syrië. Hij zei toen dat de oplossing van het geweld in Syrië wel dichterbij kwam... maar te langzaam naar zijn zin. En dat terwijl het geweld in Syrië maar doorgaat en doorgaat... en daar klinkt toch wel uh, enige frustratie door. En dan denken wij, uh, steun aan de opstandelingen, communicatieapparatuur... zou dat echt alleen maar communicatieapparatuur zijn? Nee, het gaat niet alleen om communicatieapparatuur, het gaat ook om medicijnen, eerste hulppakketten, weer in de vesten, um, waterzuiveraars, allemaal uh, eerste levensbehoeften eigenlijk. Uh, het gaat absoluut niet om wapens trouwens, echt alleen om praktische hulp voor de opstandelingen. En uh, is Groot-Brittannië al uh, langere tijd bezig die opstandelingen te steunen van het Vrije Syrische leger, uh, terwijl ook die opstandelingen wel beschuldigd worden van het plegen van bijvoorbeeld oorlogsmisdaden? Is dat nog een issue in de Britse politiek? Nou, gek genoeg niet. Uh, niet in het publieke domein, maar ook niet in de politiek. De kranten noemen het wel, maar het zwaartepunt blijft uh, liggen bij de misdaden van het Assad-regime. Ik denk dat het komt vooral omdat de misdaden van het Syrische leger als eerst onze huiskamer binnenkwam. Uh, net als de aanval op Hula. dat was heel visueel, daar kwamen heel veel kinderen om. Uh, dat blijft iedereen natuurlijk bij, maar het heeft ook te maken dat het Assad-regime zich natuurlijk al veel langer... en op veel grotere schaal schuldig maakt aan de oorlogsmisdaden. Als je het allemaal optelt, zou Heek misschien dan niet nog liever eigenlijk ook gewoon militair eh, ingrijpen? Bij Libië stonden ze ook redelijk voorop bijvoorbeeld. Ja, het is moeilijk te zeggen wat hij diep in zijn hart zou willen natuurlijk. Maar uh, Heek weet namelijk ook wel dat er al heel veel op het spel staat... als er een militair wordt ingegrepen. Een succesvolle afloop is onzeker. En mocht het rebellenleger samen met de hulp van Groot-Brittannië... Assad verdrijven, dan nog is de vraag hoe lang de Britten zouden moeten blijven. Uh, de Britten zijn al betrokken in Irak. Uh, er zijn nog Britse militairen in Afghanistan. Ze hebben hulp verleend aan Libië, zoals je al zegt. En dan zouden ze nu nog een keer met Syrië, zich met Syrië inlaten... Um, terwijl Groot-Brittannië in een economische crisis verkeert. Dat is voor William Heke moeilijk te verkopen aan de regering... maar ook aan de Britten zelf. Heb je het idee dat, dat Groot-Brittannië binnen Europa... Een, een beetje een eigen koers vaart wat Syrië betreft? Ja, ze varen niet helemaal een eigen koers natuurlijk, want dat kan ook niet... want het gaat om een internationaal verband uh, waar waarin ingegrepen wordt. Uh, maar het is wel zo dat de Britten zich vanaf het begin al hard maken voor de Syrische kwestie. Het waren de Britten die als eerste uh, de druk op Syrië verhoogden. Ze maakten samen met de Fransen als eerste een schets voor een VN-resolutie... De Britten hebben ook Syrische diplomaten het land uitgezet. En ze hebben pas ook nog een visumaanvraag van het hoofd van het Syrische Olympisch Comité afgewezen. En nu dus weer hulp verleend aan de Syrische oppositie. Dus ja, het is wel duidelijk waar Groot-Brittannië staat in deze kwestie. Anne Sane, dankjewel voor jouw uh, verhaal vanuit Londen. En dan blijven we wel in Londen, maar met iets heel anders gaan. We ons bezig. gaan ons bezighouden met de Olympische Spelen. Lopke Berkhout en Lisa Westerhoff. Ze hebben hem dus toch, die medaille, de bronzen medaille. In de 470 in de medal race eindigde het al zesde. Net achternaast de concurrent Frankrijk, maar het mocht. één positie erachter, het was voldoende voor de bronzen plak. Rachna Niemeyer was voor ons alweer op pad. Was daar in vindert Wemers En hij ging met beide dames spreken. Hij begon met Lisa Westerhoff. We moeten blijven hangen dus van deze de race. Van deze laatste race of dit evenement. Ja, begin maar bij het laatste, bij de race. Uh, dat we het uh, ontzettend spannend blijven maken. De hele week al, maar ook, uh, ook deze laatste race weer. En uh, ja, een enorme ontlading. En ontzettend trots op onze vechtlust. En uh, we hebben echt heel goed onze kop erbij gehouden. Als ik op een boot zit, kijk ik vooral vooruit. Uh, maar heb je vooral om je heen gekeken en achter je gekeken waar de concurrentie zat? Uh, ja, maar nog meer gekeken naar waar de wind zat. Want dat. Dat is denk ik uiteindelijk nog het allerbelangrijkste. Uh, varen met de wind uh, en daarmee slim mee omgaan. En natuurlijk weet je ook waar je tegenstanders liggen de hele tijd. Um, ja, we hebben veel om ons heen gekeken en uh, ons gevoel gevolgd. En uh, ontzettend blij met deze plak. Dus dat een soort zesde lopen, dat je steeds weet waar je concurrentie zit? Ja, maar dit keer hoefden we niet ver te kijken, want uh, ze lagen uh, voor en achter ons. Dus uh, ja, dat was makkelijk in de gaten houden. En daarnaast uh, inderdaad de wind. Dit loopt wel even makkelijk in het café binnen vanavond, of niet?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 Dat is flauwkul. Je wil het zelf uh, hartstikke graag en, uh, en dat is waarom je het uh, jaar in en jaar uit uh, volhoudt. Omdat je zelf die, uh, ja, die bevrediging wil van een van mooie prestatie. Uh, maar op zo'n dag als vandaag uh, ja, krijg je daar wel de chills van en uh, die helpen mij wel. Ja. Wat is nou het leukste? Straks die ceremonie of straks het zien van familie en vrienden of, of misschien een feest in dat Holland House of... Uh, nou, allereerst direct op het podium staan. Daar samen met, uh, met Lisa op een uh, Olympisch podium. Want die hebben we nog niet samen. En uh, daarna, uh, ja, vanavond denk ik eerst op de Hollandboot. Daar zijn we ook nog niet geweest. En dan nog een feestje in Londen. Heb jij er zin in? Ja, ontzettend zin in. Ja, ik ben uh, heel opgelucht dat, uh, dat de week voorbij is. Want we het hebben al kunnen afsluiten met een echt ontzettend mooie prijs. En we hebben kei en kei en keihard geknokt. Het begin van de week moest echt uit onze tenen komen... en we hebben het spannend gemaakt tot het einde. Maar dat maakte de overwinning extra mooi. Moest je er dan vandaag ook heel hard voor werken... of, of hebben jullie wel iets meer prettig kunnen varen... dan de afgelopen oh. dagen? Nee, het was uh, onverminderd hard werken. Extreem hard werken. Het, uh, de, er deden nog vijf boten mee voor brons. En uh, ja, heel veel spannender kon het niet. De Fransen lagen één plek voor ons... de Brasilianen één plek achter ons. En uh, ja, het was... Geknokt voor iedere meter en, uh, en heel hard samengewerkt. Hoe was het dan voor die Nederlanders zo langs te varen op de kust? Ja, ontzettend mooi. We hebben ongelooflijk veel sponsors en, uh, en familie en vrienden en supporters hier die allemaal voor ons hierheen zijn gekomen. En, uh, ik ben heel erg blij dat, uh, dat we ja, een mooie race hebben kunnen laten zien aan hun en, uh, en ook dit resultaat voor hun. Want er is veel gebeurd. Ja, zeker is er ook gebeurd. Maar ja, in vier jaar tijd hebben we heel veel mooie prijzen binnengehaald. Hoogtepunten, ook dieptepunten. En als je dan zo'n vier jaar kan afsluiten met, met zo'n medaille... Dan, dan moeten wij daar heel blij mee zijn. En dat zijn we ook. Is het nou ook een zo dat je dan toch op misschien het hoogtepunt moet stoppen? Uh, ja, zeg nooit nooit. Uh, het blijft gewoon een prachtig toneel om op te acteren. Zeker als een sportvrouw die uh, in hart en nieren... die uh, ja, van iedere sport uh, de kippenvel krijgt. En uh, ja, ik moet er al eens goed over nadenken. En uh, vier jaar geleden zei ik voordat ik op het podium stond ook... Uh, dit was de laatste, dit was mooi geweest. Uh, maar toch uh, heb ik weer vier jaar gekozen. En... Uh, nu ook, je bent met de oogkleppen op, hier naartoe, heb je hier naartoe gewerkt. En nu even de ontlading en dan even de rust thuis pakken en dan gaan we weer verder kijken. Lisa Westerhof, Lopke Berkhout, eerst een beetje vieren, zij ze al bronzen medaille, 4,70 klasse. Medaillekansen zijn er ook bij het BMX fietsen. Bijvoorbeeld voor Raymond van de Biezen, Sebastian Timmerman. Hij heeft net de eerste ronde uh, van de halve finale gehad. En kan zeggen dat hij nog steeds ongeslagen is in dit toernooi. Want uh, nadat Raymond van der Biesen eergisteren uh, de uh, setting wist te winnen. De tijdrit zeg maar, wist te winnen. En gisteren drie heats ook in één scoorde. Drie keer als eerste over de streep kwam en daardoor al heel snel zeker was van de halve finales. Uh, wint hij ook de eerste run van de halve finale. Eén uh, puntje dus achter zijn naam. Hij blijft de Brit Lyme Phillips. De thuisfavoriet natuurlijk, blijft hij voor. Eindigt net achter hem. En daarachter was het veld behoorlijk uiteen ingeslagen omdat er een flinke valpartij was veroorzaakt door de Fransman Quintin Calayron. Daar zullen ze niet blij mee zijn geweest, want die kwam in de eerste bocht veel te wild van binnen naar buiten toe, kon die bocht helemaal niet houden en dan onder andere de Australier Kelen Jong met zich mee en dat is niet zomaar de eerste de beste en dus heeft Kelen Jong nu al zeven punten achter zijn naam staan en moet de Australier dadelijk dus een inhaalslag gaan doen in run 2 en 3. Maar dat is dus wel het voordeel van het feit dat er meerdere runs zijn en dat pas na na drie runs wordt gekeken naar de rijders met het minste aantal punten... dat die vier rijders doorgaan naar de finale. Je hebt wel de mogelijkheid om een foutje goed te maken. Tweede halve finale-heat, daar vinden we ook de tweede Nederlander in. Dat is Twan van Gent. Gisteren ook heel erg goed op Dreef, de 20-jarige Brabander. Hij komt uit Den Bosch. En dan te bedenken dat hij afgelopen zomer nog heel veel problemen had. Eerst met zijn schouder, daar zat een breukje in, moest hij aan geopereerd worden. En terwijl hij daarvan aan het herstellen was... bleek dat hij ook nog een breukje in zijn hand had rijdt ook met een plaatje in zijn hand. Pas op 16 juli komt Twan van Gent weer op de fiets gaan zitten om te trainen. Maar hij staat hier op de Olympische Spelen in de halve finale. In een pittige heat met Joris Dordet uit Frankrijk. Onder andere de wereldkampioen van 2011, van twee jaar geleden dus. Maar ook de regerend wereldkampioen staat erbij. De Australiër Sam Willoughby. Mark Willis, de Nieuw-Zeelander. een van de sterkste rijders uit dat land. De sterkste eigenlijk en ze zijn vertrokken. De eerste serie sprongen goed van Gent mee in het wiel van Sam Willoughby. Oeh, komt er even niet helemaal lekker uit. En dan raakt hij uh, Dodet in de eerste bocht naar links. Is Willoughby, Willoughby er uh, vandoor. Samen met Mark Willers. En dan is, uh, daar, zijn daar de problemen geweest dus voor Twan van Gent. Die uh, onderuit is gegaan in die eerste bocht naar links. Willoughby ondertussen door samen met Willers. Ligt hij aan de leiding. Daar zit de Colombiaan Jimenez ook bij. dan gaat Willers ook hard onderuit. Op de voorlaatste sectie, zeg maar het wasbord. De korte heuveltjes achter elkaar. Dat is weer in de het... Het voordeel van Van Gent, die inmiddels weer op de fiets zit. en daardoor toch wel weer redelijk naar voren is geklommen. Ook voorblijft aan Joris Dodet. En Van Gent komt op de vijfde plaats over de streep. Zwaait, uh, uh, slaat op zijn stuur. Is natuurlijk uh, boos, pissig dat hij in die eerste bocht onderuit is gereden. onderuit is gegaan samen met die Fransman Dodet. Maar goed, een vijfde plaats in de wetenschap dat straks de top 4 doorgaat. Daarmee redt hij nog redelijk de meubelen voor hem in deze eerste run. Want het zag er slecht uit naar die valpartij in de eerste bocht, waar hij dus verkeerd uitkwam. Dodet, die binnen doorgaat over het grind, dan te ver naar buiten komt... en Twan van Gent meeneemt in zijn val Willoughby. Ondertussen dus winnaar in deze eerste run van de tweede hits. We gaan nu een kwartiertje pauzeren... en dan gaan we weer kijken naar de tweede runs bij de vrouwenhalve finales... en daarna dus ook de tweede runs bij de mannenhalve finales. Is, uh, die, die, ja, wij zitten gewoon even te kijken. We zitten, te zitten zo in die sport te kletsen dat we uh, de vol manoeuvres in de dark bijna kwijt waren. Maar dat waren ze toch echt. Gelukkig, dan gaan we naar het voetbal. Louis van Gaal die maakte bij zijn presentatie vandaag ook zijn eerste selectie bekend. Voor het duel met België, woensdag haalde hij onder andere Feyenoord verdedigers. Bruna Martens in die en Steven de Vrij. Ronald van der Geer praat met allebei. Hele mooie mededeling. Ja, ik ben ik. Uh... Heel trots en heel blij mee. Had je het verwacht? Um, verwacht, ja, dat is, dat is een moeilijk antwoord geven. Ik, je zit in de voorselectie voor en dan ga je wel hopen. En, uh, ja, je weet dan dat, uh, dat de Bondscoach afgelopen dinsdag komt kijken. En, ja, daar heb ik wel een goed, uh, goed gevoel aan overgehouden aan die wedstrijd. Dus ja, je, je, gaat, je gaat het wel hopen, alleen verwachten niet. Maar je was natuurlijk al even onder Van Marwijk opgeroepen. Hè? eventjes proeven voor het, voor het EK. Nu weer een nieuwe bondscoach. Dan, dan begint alles weer eigenlijk opnieuw. Ja, eigenlijk wel. En uh, je ziet wel uh, in de selectie terug dat hij ook weer uh, jonge spelers erbij gaat halen en dat hij gaat uh, doorselecteren. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Dan gaat het snel, hè, in het leven? In het voetballeven? Ja, maar dat, dat ben ik al, uh, de afgelopen jaren ben ik daar, ben ik daar al achter gekomen dat. Dat het snel kan gaan en dat, er, dat het zo om kan slaan. Ik bedoel, een paar weken terug uh, was Ronnen nog, was ik nog geen aanvoerder. En nu een paar weken verder uh, aanvoerder en nu uh, bij de afval. aftal. Ja, dan, uh, dan gaat het ineens snel, ja. Het moet snel volwassen worden, geloof ik, toch? Ja, dat zeker, ja. Dus, maar dat is niet erg. Ik denk dat het alleen goed is uh, voor de ontwikkeling. En dat, dat, dat ik hier alleen maar van kan leren. Heb je al uh, reacties gehad? Van, van buiten Feyenoord? Uh, nee, het is nog uh, zo kort geleden. Ik ben alleen nog hier geweest en ik heb nog geen mensen gesproken. Maar het uh, gaat zeker komen en ik weet zeker dat ik daar veel reacties op gekregen. En een geweldige dag moet dit voor jou zijn. Ja, ik heb, uh, ik heb best wel goed getraind en uh, ja, een mooie, mooie kans nou. Vertel eens hoe dat gaat, want ik heb je net gezien op het trainingsveld. Toen wist je het nog niet, denk ik. Hoe gaat het dan verder? Ja, dan kom je binnen en dan uh, staat de tv aan en uh, dan gaat iedereen naar uh, kijken. En, uh, ja, dan noemt hij ineens je naam op en dan ben je blij. Ja, ja. en wat gebeurt er dan met je? Een ontploffing van binnen? Of? Nee, ik heb, wel, ik heb wel geuit dat ik wel blij ben, ja. Want het is natuurlijk heel onverwacht, want hij zegt ook, ja, die is uit het niets erbij gekomen. Jij zat namelijk niet in die voorselectie. Ja, zeker. Het is heel onverwacht en uh, het is alleen maar mooi dat hij uh, het ook aandurft, dus ik hoorde ook wel zingen in de kleedkamer en zo. Ik bedoel, dat verzwijg je nu, maar er moet wel iets gebeurd zijn beneden. Nee, de jongens die waren wel blij voor me. En, uh, ja, ik was zelf ook gewoon blij, dus... Het gaat snel, hè, allemaal? Ja, in de voetballerij kunnen heel veel dingen snappen. ja. sta je er wel bij stil? Of, of, of ja, beleef je, bleef je het wel intens? Ja, ik ben, uh, ja, ik ben gewoon rustig, eigenlijk. en uh, ja, Ik ben natuurlijk wel blij, maar ja... Uh, we gaan, gewoon weer, we gaan gewoon weer door. Ja, want het, het gekke is, hij, hij zat hier van de week, hè, de bondscoach. En op basis eigenlijk van die wedstrijd, want hij zei, ja, ik heb hem zien spelen en hij moet erbij. Ja, nou, dat is, dat is toch mooi als, uh, als de bondscoach uh, naar je komt kijken, kom kijken, naar Feyenoord komt kijken. En, uh, en dat je ineens uh, je kansen uh, krijgt van hem. Er komt ook uh, Joris Matthijs, zag ik hier net lopen. Dan nou wordt er nog druk achterin. Oh ja, ja. Uh, ik hoor ook wel dat hij uh, net hier, in, uh, hier bij Feyenoord was en... Uh, ja, het is maar goed dat hij, dat hij komt natuurlijk. Is, ja, is dat prettig voor jou en voor Stefan om, om met zo iemand nu aan de hand te gaan voetballen? Ja, zeer zeker. Hij is een ervaren, een, een ervaren speler en heeft heel, ook heel veel interlands uh, achter, uh, achter, uh, achter de rug. En uh, ja, het is alleen maar goed voor ons twee, denk ik. Je al veel berichtjes op je telefoon? Ja, ik, uh, even kijken. Even kijken hoor. Kijk eens, allemaal... Uh, Whatsappies? Uh, allemaal Whatsappies en alles. Oproepjes gemist? Ja, dus ik moet ze nog terugbellen. Ik denk dat je wel een drukke middag hebt. Nou, ah, niet zo druk. Ik heb, uh, ik heb nog een dochter waar ik nog uh, voor moet gaan zorgen. Het waren dus de nieuw geselecteerde Bruno, Martens Indy en Steven de Vrij. En wij in de olympische sfeer denken nog niet zo aan Nederland, België, vriendschappelijk voetbal. Maar ja, het komt er wel aan. En noemen dus toch ook de andere verrassende namen in Van Gaal's selectie. Verjonging begint door te dringen in de Nederlandse sport. Bas Dost, Ricardo van Rijn, Fernand Anita, Boularus. Dat is dan geen verjonging. Maar Klaas wel weer als Ola John, Luc de Jong, Siem de Jong, Stijn Schaars, Ron Vlaar. Oh, nou moet ik het even goed zeggen. Want nou raak ik. hier moet ergens een punt staan. Want de helft is gepasseerd en de helft is nieuw. En dan lees ik u allemaal namen voor. Waarvan ik niet meer weet wie er gepasseerd is en wie er nieuw zijn. Dat dus dat is in ieder geval Ron Vlaar en Gregory van der Wiel werden gepasseerd. Achter Van Rijn staat een punt. Ik ga het opnieuw doen. Want nu wordt het eigenlijk wat kwijt. Bas Dost is nieuw. Ricardo van Rijn is nieuw. En wie zijn er allemaal uit? Anita, Boularouche, Klaasie, Ola John, Luc de Jong, Siem de Jong, Stijn, Schaars, Vlaar en Gregory van der Wiel. Zij werden allemaal gepasseerd. Een grote schoonmaak, dus door van Gaal. Nou, dat brengt ons eigenlijk wel gelijk ja. bij het hockey. Te gast is hier uh, Elsemieke Mieke Havinga om uh, de, halve, nee, de halve finale, de, de strijd om het brons te bekijken van de vrouwenhockeyers Groot-Brittannië tegen Nieuw-Zeeland. Wij dachten we gaan het vooral over vrouwenhockey hebben op dit toernooi. Maar nee hoor, mannenhockey, daar is echt ja. iedereen vol van. Ja. Uh, jij bent gisteren ook, welkom. Ja, dank je. Ook bij die wedstrijd geweest in het, uh, in het Riverbank Stadion in het Olympisch Park. Ja. Uh, ben je er al een beetje van bijgekomen van die 9-2 van de Nederlandse mannen? Nou, eigenlijk niet. <laughs> eigenlijk niet. Ik vond het echt ongekend. Nou, ik bedoel, ja. Dit is nog nooit gebeurd. Geloof ik, statistiek is 1936. Een halve finale met zoveel doelpuntenverschil gewonnen. Maar uh, ja, die wedstrijd was, was echt heel bijzonder. Ik vond Nederland fantastisch spelen. Ja, je moet ook zeggen dat, dat uh, Groot-Brittannië gewoon ook niet goed speelde. Maar ja, weet je, dan moet je het wel doen. En het een heeft ook altijd weer met het ander te maken. Maar wat zo leuk is, is dat die jonge jongens, uh, die maken het ook echt. Hè. Robert Kemperman vond ik super. Billy Bakker was heel goed. Constant goed speelt. vind ik. Sander de Wijn vanaf de eerste wedstrijd. Dat zijn gewoon nieuwe jongens uit, uh, nou ja, zeg maar, uh, doorgegaan vanuit Jong Oranje. En het is ontzettend leuk om te zien dat die het gewoon heel goed oppakken. En dan nou doe ik er een stel te overigens. Ja, maar, want uh, Teunen Nooyer, uiteindelijk mocht hij wel mee naar Londen. Maakt hij dat waar, vind je? Ja, dat maakt hij waar. Als je goed kijkt, naar, heeft hij natuurlijk toch een andere rol. Hè? Dat, maar daar hoef je niet heel goed voor naar te kijken, want dat, dat zie je wel. Maar hij verliest bijna geen bal. Dus hij is, heeft heel wat... Pages gegeven waaruit een hele goede overtalsituaties kwamen. Hij heeft dat spel zo goed in de smiezen. Ik vond het ontzettend leuk dat hij die goal maakte. Op die, wat was het, hoeveel was het, Tom? Ja, de zevende, geloof de, de, de ik. De zes veelste, of de zevende. De de de de de de de nou ja, Nee, maar goed. Nou, in ieder geval, maar ook, ook dat hij ja. nog een keer een goal maakt. Maar het is, het is echt heel erg leuk om te zien dat. Ja, er staat een enorm team. Ik moet zeggen, ik heb ze na afloop gesproken. En uh, God, die arme Klaas Vermeulen, dat was wel een domper ja. op de zege. Want die jongen die geblesseerd na een paar minuten ja. uitviel. Ja, uh, zijn sleutelbeen uh, gebroken was, denken ze. Maar het is nog geen foto gemaakt. Nee. Ja, ja. Ja, ja. Het Uiteindelijk het lijkt het er nu op het nieuws is dat het een zeer zware schouderblessuur is. Oh. Zonder breuk, maar wat niet wegneemt dat hij in ieder geval zes nee. tot acht weken aan de kant zal staan. Dat hij niet gaat spelen. En Mink van der Werden, de andere die nog wel redelijk geblesseerd ja. raakte door met een bal. Die is gewoon inzetbaar bij de finale. Ja, okay. En Jenskens is degene die ja. als ze uh, van zeventiende zeg man maar, wordt Toegevoegd. Dus je ziet dat ook nog een bijzondere rol. Voor ja, zin, Ik sprak hem he? gisteravond, Tim. En de dag ervoor zag ik hem hier in het Hond Heinekenhuis. En toen hebben we een tijdje op staan praten van ja, wat doe je dan? Hè? En uh, ja, zeg, en sommige mensen zeggen, daar ...dan wel gewoon zelf een biertje drinken. En hij zegt, ja, nee, nee, want je, weet je, daar ben ik toch niet voor. Ja, maar nee. Waarschijnlijk ga ik geen minuut spelen, maar ja. En, dit, ik zei, en hij zegt gisteren, hij komt naar me toe en zei: kijk nou wat er gebeurt. Ja. En dan heb je een dubbel gevoel, hè? want je, je, wil dit, ja, je wil het heel graag... maar het is natuurlijk voor degene die eruit valt natuurlijk vreselijk. Even nog uh, naar het spel gewoon. Ja. Want nog los van het resultaat, uh, boek Nederland ook uh, na eigenlijk acht jaar... geen mooi hockey gespeeld hebben in het mannenhockey... Een enorme sprong voorwaarts ook in, in, in beleving, zou je kunnen zeggen: beleving van de spelers, maar ook het technisch vermogen. Want als je naar technisch vermogen, handelingssnelheid keek, en je keek naar Nederland en Groot-Brittannië, dan zag je bijna twee werelden. Hè? Ja, het was ook interessant om te zien: bijvoorbeeld, ook aangeven van de corner, ontzettend belangrijk. Bij Groot-Brittannië gaat hij gewoon echt, nou ja, zoveel tiende seconden langzamer, waardoor Ashley gewoon eigenlijk niet in staat was om die bal te pushen, want er werd gewoon uitgelopen. Aan dat soort dingen zie je het ook. Nou moet ik wel zeggen dat ik denk eerlijk gezegd dat als Spanje niet Paul Amat en Santi Frijtje had verloren, dat Spanje daar had gestaan. Ik denk dat Spanje gewoon een betere ploeg is dan Gopper Denk je niet, Tom? Maar goed, het neemt niet weg dat dit Nederlands elftal met overwinningen van 5-1 en 9-2 nu ongeveer het goud Binnen heeft volgens veel mensen, of is dat ook het grote gevaar nu? Ja, dat is natuurlijk. Weet je, Een wedstrijd tegen Duitsland is natuurlijk altijd een aparte wedstrijd. En een finale is een aparte wedstrijd. Maar ik moet zeggen, in de flow waarin ze nu zitten, zoals gisteren ook leuk om te zien, zo'n zo Inverga Ferga, die, die, die niet heel erg uit de verf kwam, maar gisteren fantastisch hockeyde. Eh, en zo is om de, om de wedstrijd staan er weer een stijl op. Dus het is een, inderdaad als teamprestatie geweldig. Nou ja, en, Paul heeft natuurlijk het in een bepaalde Paul fase. Van Nas, Paul van As. Sorry, sorry daarvoor. Paul van As heeft natuurlijk af en toe wat, wat uh, ja, wind tegengekregen. Met name in de mede. De wijze waarop hij een aantal dingen gedaan heeft. Nou ja, daar kan je het over hebben. Maar dat het moest gebeuren. Dat er iets moest gebeuren. Ja, dat, dat, dat, gelijk krijgt hij nu natuurlijk. Dat is wel heel duidelijk. En wat hij ja. heeft gedaan, daar praten wij straks ja. uitgebreid over verder. Uh, jij gaat in ieder geval naar die wedstrijd kijken. Wij um, gaan nu naar het nieuws van half vijf. Dat krijgt u van Jeroen gemaakt. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij het Sparta-stadion in Rotterdam... is van een meisje van 17. De meisje stapte gisteren bij haar ouders in Charloos op de fiets. Twee uur later werd ze doodgevonden. Een Rotterdammer van 43 is verdacht in de zaak. Hij is gisteravond aangehouden. In Amsterdam is een cachère opgepakt... die haar vrienden meer dan 10.000 euro korting gaf. De 19-jarige vrouw werkte als vakantiekracht in een warenhuis in het centrum. De vrouw kwam aan het licht toen een beveiliger zag... dat klanten met volle tassen luxe kleding wegliepen... terwijl er maar weinig geld in de kassa bij kwam.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 Aan verkeersinformatie Het is niet erg druk op de weg. Er staat ruim 30 kilometer file in totaal. De files die opvallen op de A2 Belgische grens richting Maastricht... is het wat drukker voor Maastricht. Er staat de 4 kilometer file. De A2 van Maastricht naar Eindhoven voor Eurmond 3. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A2 van Eindhoven naar Maastricht voor Maastricht 4 kilometer. En op de A50 arnhem os staat langs de langste file... tussen Heteren en Knoop het Ewijk 6 kilometer. En dat heeft ook te maken met wegwerkzaamheden. Verder met de Radio 1 Sportzomer...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 Vier minuten over half vijf. Uh, we gaan het straks uh, buiten alle sport ook hebben over een uh, onrustbarend iets. U weet het wel, de stijgende zorgkosten. We gaan eerst naar Sebastiaan Timmerman. En dan zeggen wij deze dag het BMX fietsen. De halve finale bij de vrouwen. Laura Smulders moet nog een keer, hè? Laura Smilders staat op het punt om te beginnen aan haar tweede run... terwijl de Britten alweer blij zijn, want Sinead Reed, uit Groot-Brittannië dus... is na twee runs in de eerste halve finale al zeker van deelname aan de finale. Tweede plaats in run 1, eerste plaats in run 2, drie punten. Zij kan al niet meer buiten de top 4 vallen. Hetzelfde geldt trouwens voor Caroline Buchanan, de nummer 1 van de wereldranglijst uit Australië. Twee sterke dames dus sowieso al naar de finales toe. Laura Smilders staat dus vierde na de eerste run. Dan, dat is net genoeg om door te gaan als je bij de top vier staat. Dus na drie runs. Uh, ze had toch wel wat moeite in die eerste run. Niet helemaal lekker weg. Daarna uh, maakte ze in het tweede gedeelte van het uh, ruim 400 meter lange parcours toch wel weer wat goed. Verloor ze weer één, twee plaatsen op het uh, wasbord. Die uh, ritmische sectie, om het maar even uit het Engels te vertalen letterlijk. De rhythm section. Die serie korte hobbels die elkaar heel snel opvolgen. Waar je echt je ritme moet zien te bewaren. Op het laatste gedeelte bleef ze dan nog net de Nieuw-Zeelandse Sarah Walker voor. Die staat ook naast haar in het zwart. Ze kennen elkaar trouwens goed, die Sarah Walker en uh, uh, Smulders. Want ze hebben samen getraind op uh, Papendal. Uh, maandenlang daar te samen voorbereid op weg naar deze Olympische Spelen. Sarah Walker dus in deze heat. Mariana Pagon is de sterke dame uit Colombia. Zij kwam als eerste over de streep in de eerste run. De wereldkampioenen van twee jaar geleden. En de wereldkampioenen van dit seizoen. De Française Magali Portier eh, eindigde als tweede in de eerste run. De Tsjechische Ladikova als derde. En Smulders dus op de vierde plaats. Ze zijn nog met z'n zevenen. De Braziliaanse Stijn, die net na de start eh, onderuit ging... in de eerste heat, weggedragen werd per brancard eh, is eh, dus niet meer opgestapt. En Smulders nu vertrokken. Weer niet helemaal met uh, genoeg snelheid onder aan uh, de startheuvel. Pagon heeft de beste snelheid. Uh, gaat uh, als eerste richting de eerste bocht. De Colombiaanse met uh, Walker in haar kielzone. En de Française portier. En nu komt Smulders goed weer terug. Weer goed terug op dat tweede gedeelte. Waar Walker verkeerd springt en daardoor wat wegzakt. En nu Smulders uit de tunnel waar het mannen het vrouwenparcours kruist. Op de derde plaats. Dat is goed. Kan ze die derde plaats vast zien te houden. Op dat ritmische gedeelte. Dat lukt haar goed. Ligt nog steeds op de derde plaats. Achter Mariana Pagon en de Française. Walker komt weer dicht in de buurt. Zal toch niet weer een fotofinus worden tussen die twee? Nee, want Smulders blijft er nu gewoon goed voor. Pagon wint voor Portier Smulders op de derde plaats. Walker wordt vierde, betekent dat Smulders... na twee van de drie runs op de derde plaats staat met zeven punten. Een finale plaats loont voor Laura Smulders. We gaan eens even bij het hockey kijken ook. We hebben dat hele toernooi gevolgd. En dit zijn ploegen die we zeer goed kennen. Nieuw-Zeeland, wat zo ter ternauwernood maar van onze Nederlandse dames uh, uh, verloor... neemt het op tegen Groot-Brittannië. Het land wat, uh, zoals ik uh, gehoord heb, zes jaar bij elkaar op kamers zat... om vanmiddag in ieder geval om het brons te kunnen spelen, Gerard Groot. Ja, het zijn natuurlijk eigenlijk wedstrijden die je niet wil spelen om die bronzen ah, medaille te Op de Olympische Spelen wel toch? Een medaille ja, is een medaille. Dat is waar, en, uh, maar de een gaat wat uh, opgehevener naar zo'n uh, finale toe dan de ander. Ik denk dat Groot-Brittannië hier toch niet met veel plezier staat de hockey op het brons. Alhoewel, je zegt het medaille is medaille. Nieuw-Zeeland kan met opgeheven hoogtieren staan, want ze verloren maar ten nauwe nood van Nederland in de halve finale. 1-3 werd het na shoot-outs, shoot 2-2 was het na de volledige speeltijd en de verlengingen. Wat dat betreft had Nederland het lastig, lastig, maar Nederland won wel. staat wel straks in de finale tegen Argentinië. Argentinië dat won van Groot-Brittannië. In die halve finale deed dat gewoon in 70 minuten, zoals het hoort, met 2-1. Groot-Brittannië dus tegen Nieuw-Zeeland. Ja, wat moet je ervan zeggen? Twee ploegen die een beetje dezelfde speelstijl hebben. Groot-Brittannië misschien iets verdedigend dan uh, Nieuw-Zeeland. Iets verdedigender. We hebben tegen Nederland gezien dat Nieuw-Zeeland wel degelijk af en toe de aanval wilde zoeken. De aanval zocht ook en ook gevaarlijk werd. Groot-Brittannië deed dat uh, in de pool tegen Nederland. Absoluut niet. Durfde niet aan te vallen. Vielen niet aan deed deden eigenlijk niks tegen het Nederlandse team. En wat dat betreft is het dus zo dat uh, nou, Nieuw-Zeeland misschien voor mij wel favoriet is. Wij gaan het allemaal uh, zien. We gaan uh... naar Sebastiaan Timmerman, terug naar het BMX fietsen. Want uh, de mannen zijn nu weer aan de beurt. Uh, Sebas de halve finale. Raymond van der Biezen hoorden we van jou een half uurtje geleden. Eerste plek bij die eerste ja. ronde. En nu zit de tweede ronde eraan te komen in die halve finale. Hij staat uh, inderdaad alweer bovenaan die uh, acht meter hoge startheuvel... Uh, de speaker die het publiek er net nog een beetje wist uh, op te jutten als het ware. Een beetje het publiek bezig hield in die korte pauze tussen de vrouwen en de mannen en van de biezen die als eerste zijn plaatsje mocht kiezen. En zoals hij al de hele tijd doet, helemaal aan de binnenkant zodat je goed uitkomt voor die uh, eerste bocht naar links. En ik denk eventjes terug, volgens mij heeft van der biezen nog niemand voor zich moeten laten in die eerste bocht. En heeft hij steeds dus de kopstart gehad, als je dat in ieder geval afmeet, uh, aan die eerste bocht gezien. In ieder geval is Raymond van der biezen nog ongeveer. Ongeslagen in dit toernooi voor wat het allemaal waard is. De 25-jarige Nederlander. Die er vier jaar geleden trouwens ook bij was. In, in Peking. Bij de uh, eerste Olympische Spelen voor de BMX's. En toen op één puntje de finale miste. Nu staat hij met één puntje aan de leiding. Na de eerste rundes dus van deze halve finale. Alles nog gewonnen in de afgelopen uh, dagen. De twee dagen die vooraf gingen. Liam Phillips eindigde als tweede in de eerste heat Brit. Andres Eduardo Jiménez uit Colombia. Ja, dat is de nummer vier van de vorige Olympische Spelen. Eindigde als derde. En Jimenez heeft het plaatsje naast Van der Biese gekozen. Eigenlijk het gaatje gekozen tussen Philips en Van der Biese. Verder Connor Fields uit Amerika. Sterke rijder in deze heat. Traimanis en Weide zijn de twee letter. Kelen Jong, de Australiër, ging onderuit. En moet dus nog wat goedmaken. En Quentin Calaron uit Frankrijk ging ook onderuit. Heeft daardoor de acht punten gekregen. Goede start weer voor Remel Van der Biese. Aan de binnenkant ligt hij zo rond de tweede derde post. Trapt nog wat bijna de eerste heuvels. En gaat hij weer als eerste de bocht in? Ja, hoor. Weer als eerste door die eerste bocht naar links. Remel van de Biese prima onderweg. Nu naar de sprong. Over het damesparcours heen. Komt hij goed overeen. Conor Fields, de Amerikaan, zit hem op de huid. Daarachter de Brit Lyon Phillips. Maar van de Biese nog altijd aan de leiding. Daar komt uh, nu uh, de Amerikaan naar voren. Langzaam maar zeker gaat hij hem ook buitenom voorbij. Jazeker. Conner Fields is er voorbij. Fields nu aan de leiding. Van de Biese probeert terug te komen. De Brit valt van de. Aan. Van de Biesen gaat hier wel zijn eerste nederlaag leiden. Maar hij wordt tweede achter Connor Fields. Want hij blijft de Brit Phillips net voor. Betekent dat Raymond van de Biesen nu drie punten heeft natuurlijk na twee runs. Kijk ik even naar het verschil met de nummer vijf in dat algemeen klassement. Dat is 11 punten. Nou, dan heeft Van der Biezen dus bij deze ook meteen... Uh, of dat, uh, tenminste, die, die nummer 5 heeft 11 punten. Zo moet ik het zeggen. Betekent een verschil van 8. Maar dan heeft Van der Biezen dus wel de finale al bereikt. Want die Veide op die uh, vijfde plaats... Uh, kan nooit op 11 punten blijven staan. Als hij de laatste die het wint, komt hij uh, uh, sowieso op 12 punten terecht. Dus 8 puntjes met die uh, vijfde plaats is genoeg. Van der Biezen na deze tweede uh, halve finale... Run, al zeker van een plaats... in finale. Prima gedaan dus door Raymond van der Biezen naar die eerste plaats in de eerste hit. Nu tweede achter Connor Fields in de tweede heat. Fields staat op vijf punten, net als Lion Phillips. Zij zijn dus nog niet zeker. De Colombiaan Jimenez heeft negen punten op de vierde plaats na de twee runs van deze eerste halve finale. Van der Biezen gaan we dus sowieso terugzien, tenzij nee. hij onderuit gaat in die uh, laatste uh, run hey, van de Sebastian? eerste halve finale. Ja, ja, dat is in, in de finale dan tellen die punten van nu niet nee. meer. Die Nee, nee, nee. Begin nee, weer opnieuw. De finale daar begin je. Dat is ook maar één keer rijden. Dus daar krijg je geen herkansing of wat dan ook. Dan is het gewoon één keer rijden echt een grote finale. Degene die als eerst over de streep komt, die is gewoon Olympisch kampioen. Dus dat is eigenlijk het makkelijkste verslaggeven. Want dan hoef je uh, niet te gaan werken met punten en wat dan ook. Ah, We helpen Toen... je wel maar een beetje. We oh, ja, ben een grote finish. Want je hebt ja, altijd een grote finish volgens mij deze ja, kom... spelen. Precies, dus dat komt allemaal wel weer goed. Dat wachten we allemaal wel weer af. Die ja. grote finale over nou een uurtje ongeveer staat die trouwens uh, gepland. Met dus in ieder geval van de biezen daarbij. Mooi hoor, mooi. Wie weet zit er nog wel een medaille in het vat voor Nederland. En wie ja. weet zit er nog wel een, een tweede van finale plaats in het vat. Inderdaad, want Twan van Gent staat ondertussen alweer klaar. is met zijn uh, fietsje omhoog gelopen naar die startramp toe. Zoals het uh, in het Engels heet. Ik noem het maar gewoon het startplatform. Waar hij natuurlijk... naar beneden kijkt. Er zit een klein knikje in dat startplatform. Dat is wel raar. Als je daar bovenop staat, kun je dus de eerste twee, drie meter zien. En daarna is het een soort, uh, een soort uh, gat waarin je eigenlijk verdwijnt. En je moet wel uh, echt wat lef hebben, hoor. Je moet uh, uh, ja, wel wat guts hebben, zoals de Engelsen zeggen, de Amerikanen zeggen, om daar vanaf te durven rijden. Een sport met veel gevaren. Een sport met veel risico's. Dat weet Twan van Gent natuurlijk ook. Want hij was dus afgelopen zomer uh, eerst aan zijn schouder geblesseerd en daarna aan zijn hand geblesseerd. Twintig jaar hij komt uit Den Bosch. En hij staat naast de man waar hij het in de eerste heat, de eerste run, een beetje mee aan de stok had: Joris Dodet, de Fransman. Dodet die de weg afsneed aan de linkerkant. Vervolgens de eerste bocht helemaal niet wist te houden, en daardoor met Van Gent in aanraking kwam. En Van Gent die helemaal stil kwam te staan, toch knap terugknokte naar de vijfde plaak. Plaats in die eerste heat. Is Mark Willis er weer bij? Mark Willis is er weer bij, de Nieuw-Zeelander die hard onderuit ging in de eerste. Heat, de man met het startnummer 7, Sam Willoughby in het geel van Australië aan de binnenkant. Hij is de regerend wereldkampioen. Terwijl de speaker met shh, ervoor zorgt dat het hele publiek stil is. En dat iedereen de concentratie kan opbrengen. Men kijkt naar voren naar de stoplichten die aftellen als het ware. En dan het, verschijnt het groene licht. Een hele goede start voor Van Gent. Want die komt meteen naar voren. Stuurt ook een beetje naar binnen toe. Waardoor ook hij als eerste door die bocht gaat. Goh, wat zijn de Nederlanders prima in vorm zeg. En Van Gent, vijfde dus in die eerste serie. Zou een eentje achter zijn naam zeg maar. in de tweede wel heel goed kunnen gebruiken. Van Gent nog altijd aan de leiding op de uitgezet. Door Sam Willoughby. Als ze daar die ritmische sectie ingaan. Dat laatste gedeelte. Willoughby springt verder. Springt beter dan Van Gent, die een paar keer niet helemaal lekker uitkomt. Willoughby er voorbij van Gent de tweede positie. Dan de Fransman Dodet. Die komt er ook naast van Gent. Maar springt verkeerd en komt van Gent niet voorbij. Van Gent wordt tweede en is daar terecht erg tevreden mee. Willoughby wint deze tweede run van de tweede halve finale. Hij won ook al de eerste run. Staat op twee punten. En dat zou wel eens genoeg kunnen zijn voor Willoughby. Ook om nu al zeker te zijn. ...van een plaats in de finale van Gent... ...die uh, nog eventjes langs uh, de bondscoach gaat, langs Bas de Bever. En die zei volgens mij gelijk van... Uh, ...rij maar door de mixzone heen, neem je rust en ga je weer focussen. De Bever die ziet dat het goed gaat met de Nederlandse mannen van Gent... ...staat op zeven punten na twee hits... ...maar is nog niet zeker van de plaats in de finale. Moet daar nog voor gaan knokken, want ook de Colombiaan Oquendo... ...heeft zeven punten, Strombergs de regerend Olympisch kampioen heeft er acht. En ook Dodet en David Herman zitten met negen punten op het vinkertouw. Dus na de tweede serie halve finales is dat Raymond van der Biezen... Uh, sowieso door is naar de finale toe. En dat het nog spannend wordt. Of Twan van Gent en ook de Nederlandse Laura Smulders dat gaan halen. Kwartiertje pauze weer. En dan gaan we de hele riedel weer van vooraf aan beginnen. De derde runs en beslissende runs van de halve finale. Vrouwen en mannen. Heel veel rekenen daar. En waar ook veel gerekend wordt. Maar altijd weer hogere kosten naar voren komen. Dat is in de zorg. Steeds verder stijgende zorgkosten. Minder onnodig behandelen is één van de sleutels tot die, kwa tot die kwaliteit... En dan tot 8 miljard euro misschien wel gaan besparen. Dat staat in het vandaag gepresenteerde rapport. Kwaliteit als medicijn. Verslaggever Martijn van der Zanden sprak met een van de onderzoekers. Jan Kremer. En ik ben uh, gynaecoloog En ook leraar in het uh, Radboud umc in Nijmegen. En ik ben uh, ook part-time adviseur bij Boes Company in Amsterdam. Samen met AppTink. U heeft ook meegeschreven aan het rapport. U bent dus inderdaad ook gynaecoloog. Onnodige behandelingen die worden. Voorgeschreven, dat doet u dus ook wel eens? Dat is natuurlijk zo. Hè. Kijk, heel veel mensen denken dat uh, de reden waarom je behandeling doet... dat dat heel erg zwart-wit is, van wel behandelen of niet behandelen. Maar heel vaak zit er uh, een beetje tussenin. En is voor het een wat te zeggen en wat voor het ander wat te zeggen? Concreet, aan wat voor behandelingen moet ik dan denken? Denk bijvoorbeeld uh, aan uh, hernia-operaties of aan, uh, aan mandeloperaties of prostaat bij mensen met een hele lichte vorm van prostaatkanker... die je dankzij hele nieuwe, gevoelige uh, onderzoeken nu wel kunt aantonen... En eh, ook behandelingen die niet passen bij het individu. Bij, de, bij die patiënt, bij die ene patiënt. Je hebt een heleboel behandelingen die best goed zijn voor de ene patiënt... maar niet goed zijn voor de andere patiënt. En dan zeggen jullie inderdaad ook in dat rapport... Eh, arts bijvoorbeeld inderdaad ook als ze eens wat langer met mensen gaan praten. Niet dat ze dat nu niet doen, maar nou ja, stel dat, geeft er ook een vergoeding voor. Ja, dat is een van de aspecten die in dat rapport ook naar voren komen. Niet dat het praten altijd leidt tot, uh, tot heel veel kwaliteit... maar het gaat ook om bijvoorbeeld goede informatievoorziening... en ook uh, goed nadenken. Uh, er is ook een heel intens voorbeeld bijvoorbeeld... van mensen in het einde van hun levensfase is een heel mooi onderzoek gedaan. als je dan ook de dood bespreekbaar maakt en uh, daarover praat... dan blijkt dat enerzijds mensen dat ervaren als betere kwaliteit van zorg uiteindelijk... als je naar die groep mensen kijkt... in vergelijking met mensen waar dat onderwerp niet aan de orde is geweest. En bovendien zijn ook nog eens een keer de kosten lager. Dan gaat het om een flink bedrag hè, wat er bespaard zou kunnen worden. Ja, ja, maximaal 8 miljard hebben wij uitgerekend. Dat sluit ook aan bij internationale uh, resultaten op dat vlak. Ongeveer 30% van de kosten aan curatieve zorg die we nu op dit moment leveren... zou je maximaal kunnen besparen. Als je wat realistischer kijkt, is het misschien 6 miljard. Dan hebben we vandaag natuurlijk heel veel mensen ook uit het veld gesproken... en die zeggen allemaal, ja, inderdaad, zo is het. Ja. Invoeren dus. Ja, klopt. Alleen is dat natuurlijk niet zo makkelijk omdat het systeem daarvoor aangepast moet worden. Want als je dat allemaal vindt en, en, en, en ook daarvan overtuigd bent dat dat de goede weg is, ja, dan zul je ook het systeem en met name de financiële prikkels zo moeten inrichten dat het ook niet tegengewerkt wordt om daaraan te werken. En dat is op dit moment wel het geval, want je betaalt uh, aantallen behandelingen en wat je betaalt, dat krijg je. Die discussie wordt al heel lang gevoerd. Waarom wordt daar eigenlijk nog niet steeds een, een slag echt in gemaakt? Ja, omdat het dat niet zo makkelijk is als het klinkt. En dat je daar natuurlijk wel heel goed over moet nadenken. En dat je ook verbindingen moet leggen tussen partijen die tot nu toe nog niet echt heel veel verbindingen hebben. Uh, natuurlijk hebben zorgverzekeraars en zorgverleners verbindingen met elkaar en praten met elkaar. Maar dat gaat vooral over het inkopen van zorg. En het gaat veel te weinig over kwaliteit. En daar hebben we nou een aanpak voor waar je denkt van nou daar zouden we die slag uh, wel mee kunnen maken. Al die onnodige behandelingen, uh, dat, dat kost natuurlijk geld. Maar levert het ook een gezondheidsrisico op? Ja, dat is natuurlijk het gevaarlijke. Hè. We denken dat uh, de, de verwachting is van nou ik heb een probleem. En ik ga naar een dokter en die gaat iets doen en dan is het probleem weg. Maar heel vaak is het zo, als je, en juist om, om, als je een behandeling gaat doen om wat minder harde redenen dat de, de nadelen groter zijn dan de voordelen en dat je eigenlijk wel risico loopt. Uh, alles wat een dokter doet heeft, heeft uh, risico, alles, is het maar nog zo'n kleine ingreep, alles, is het maar het voorschrijven van medicatie. Maar het geldt zeker voor operaties. Elke operatie heeft uh, een kans dat het meer nadelen dan voordelen oplevert en zeker bij ouderen. Over wat voor een termijn praten we als we hier naar kijken, dat die besparing echt geld op kan gaan leveren? Ja, Dat kan al heel snel. Als je echt, dat praat je echt over een termijn van 1, 2 jaar. Als je daarmee aan de slag gaat, kun je al uh, met, met afspraken, en het inkopen van zorg, kun je al een heleboel bereiken. Een uh, nieuw uh, medicijn dus om de zorgkosten te beteugelen. Kwaliteit als medicijn. Dan gaan we naar Gerard de Groot, naar het hockeystadion. Gerard, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland strijden daarom het brons. Wat is de stand? 0-0, nog 15 minuten te spelen. Een vervelende wedstrijd eigenlijk. En dat is logisch als je twee ploegen hebt die omarmen het verdedigen als het grootste goed. Maar misschien wordt de wedstrijd nu opengebroken door een strafcorner van Groot-Brittannië. Zij scoorden liefst 41 uit hun strafcorners. Zeven raak uit 17 pogingen. En dat tegen Nieuw-Zeeland 20 procent. Zeven raak uit 35 pogingen. En Cullen is de grote vrouw daarin. En Cullen is klaar. Nee, hij is niet klaar. Gaat die bal er niet in? Gaat er langs. Groot-Brittannië had een mooie mogelijkheid hoor om hier op 1-0 te komen. Want in een wedstrijd waarin je eigenlijk twee verdedigende ploegen hebt, dan wacht je op een corner. Dan is een corner het mooie moment om de zaak open te breken, om dan toch te scoren. Omdat je dan een mogelijkheid hebt om je trainingen, je vele trainingen die je gevoerd hebt eh, rondom die strafcorner, om dat eh, tot uitdrukking te brengen op het scorebord. Ook in de wedstrijd om de bronzen medaille. Nou, dit lukte niet voor Groot-Brittannië. Nieuw-Zeeland blijft op nul en Groot-Brittannië ook nog te spelen, 14 minuten in de eerste helft. Bij ons in de studio, Els Miek gaat zelf olympisch kampioen in 19 1984 met de Nederlandse hockeyvrouwen en heel veel titels daaromheen. Wij kijken nu uh, naar dit vrouwenhockey. Ja. En ik zei het net een beetje gekscherend natuurlijk. Maar die Britse vrouwen zijn ongeveer zes jaar geleden begonnen om, om een traject in te zetten. 14 miljoen pond is wel eens gezegd. Is het in het totale Britse hockey uh, de afgelopen vijf tot zes jaar omgegaan. Dat zijn ongekende wow. bedragen ja. voor ja. deze sport. Um, Dan kun je op twee manieren kijken. Ze zijn er weer bij om de medailles. Dus ze hebben wel iets gedaan. Of had het verder moeten reiken? En waar, waar is het voor? voor deze mensen misgegaan, zeg maar, als jij zo kijkt. Ja, nou, ik denk dat je gewoon toch echt tijd nodig hebt om, uh, om ver te komen. Want ze, ze zagen echt een aantal jaar geleden gewoon ver, ver achter. Daarbij is natuurlijk Groot-Brittannië hebben ze nu eerder bij elkaar gestorven. Het was altijd Engeland, Schotland, net zoals het voetbal. Ja. Hè? Dus dat is ook nog een, een, ja, toch wel een beperkende factor hoe dat gaat. Want als wij gaan trainen met het Nederlands dan gaan we met het Nederlands team trainen. En hier is dan enorm veel gedoe al geweest, jarenlang, van die verschillende landen hè, die dus dan mochten uh, spelen voor, voor Wales of voor Schotland. Ja, ik denk dat dat als ze nu alle twee brons zouden halen... Dat... Dat toch wel wat heeft opgeleverd. Dat is dat toch ja, en, en waar, dat je je wel... En waarom is het zo moeilijk, en dat zie je in een heleboel sporten, eh, om dan toch, waar lig je op achter, zeg maar, in, in, in traditie, of, of is het in spelhandeling, is het leeftijd waarop kinderen beginnen, waar ligt zo'n land dan in achter? Want nee. in zes jaar zijn ook sporten waarmee je ongeveer tot goud kunt reiken. Nou ja, de Chinezen hebben dit natuurlijk ook gedaan en die hebben het wel voor elkaar gekregen, in Korea ook. Dus dat is misschien ook wel een soort van cultuurding dat dat soort landen op een andere manier hun sport dan zo'n boost geven dan in, in Groot-Brittannië, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Het is raar dat Groot-Brittannië het uh, de afgelopen jaren een beetje minder heeft gedaan. Hoewel de Europese kampioenschappen zijn twee jaar geleden gewonnen. Hè? Of ja. drie jaar geleden gewonnen door de mannen. Um, dus toen, maar toen waren ze al in dit traject gestapt. Hockey is hier een schoolsport. Dus um, daar zou je natuurlijk heel veel opleiding van moeten kunnen ja. krijgen. En uh, Ik moet zeggen, in onze tijd uh, was Groot-Brittannië altijd uh, een ja. belangrijke... Of, en Engeland ook, een belangrijke tegenstander. Toen speelden we soms nog op gras. Ik heb hier nog een keer op Wembley-stadion ja, gespeeld op gras. Dan had je Ladies Day had je dan op Wembley. En dan stonden er daar 60.000 schoolkinderen. Maar goed, um, ja, en ik, als ik nu zit te kijken, wat mij voor opvalt... maar goed, dat gaat dan ook over de manier waarop je traint. Ze zijn allemaal wel fit. Uh, maar ik vind toch technisch dat er, dat er veel fouten ja. worden gemaakt. Hier gaan wij zeker op een vervolg. Is, ja. Want de techniek blijkt toch altijd maar weer de basis van dit hele uh, Gelukkig grootte. wel. Radio 1. Sportzomer Tweets. Dan gaan wij nu naar uh, Luc Iking. Luc, volgens mij voor het laatst hoeft niet deze ja. sportzomer dat, dat, dat jij er bent. Dat klopt inderdaad. Ik heb lekker weekend zometeen. Oh. En, en dan maandag weer verder twitteren, natuurlijk. Hè? Ja, dat ja. wel, maar niet bij ons. Die <laughs> tweets, uh, Luc. Ja. Hebben we het bereikt? Nou. Hebben we je rubriek bereikt? Uh, nee, sorry. Nee. Nee. Ja. Oh, nee. Zeker weer alleen Taekwondo. Nee, ja, het zit er wel bij inderdaad. Maar we beginnen deze sporttweets met een boodschap van Jurandi Martina. De man die deze sportzomer in de allerlaatste week nog even een extra zonnestraaltje gaf. Op martina 200 m zegt hij vanmiddag: <laughs> Super dat ik iedereen een glimlach kan geven. Want één dag niet gelachen is één dag niet geleefd. Nou, is mooi gesproken. En van de altijd vrolijke en breed lachende rasoptimist Martina, is het maar echt een piepklein stapje. ...naar Louis van Gaal. Ja, die gaf vandaag zijn eerste persconferentie. Duidelijk werd bijvoorbeeld dat Gregory van der Wiel niet in de selectie zit... ...voor de oeverwedstrijd tegen België. En Stefan de Vrij bijvoorbeeld wil wel. Mario van der Ende keek ook en zegt at op at Mario van der Ende... ...mooie persconferentie in Bossen Lijkt of ik naar een af, nieuwe aflevering van Mission Impossible zat te kijken. En Julian die tweet op Ed Julian Konings dat hij het wel opvallend vindt... ...dat Van Gaal bijna alleen maar Ajaxide in de technische staf heeft zitten. Ed Hilbo Brandt die maakt, vraagt zich af of het niet oproepen van, van de Wiel... te maken heeft met zijn prestaties tijdens de EK-voetbal dit jaar. Nou, ik denk het wel. Dat laat ik het dan maar zeggen. En voorzitter van de KNVB, Michael van Praag, is op vakantie... maar kon toch de persconferentie zien en is daardoor echt helemaal van zijn apropos. Hij tweet, het blijft toch ongelooflijk dat ik hier in Thailand... op mijn iPad gewoon live naar de persconferentie van Bert en Louis van Gaal kan kijken. Nou, Michael, ik denk ook dat het hele internetgebeuren... wel eens een keertje groot kan gaan worden. Snel terug naar de Olympische Spelen, nu het nog kan. Hashtag zeilen is training topic op Twitter en dat komt door Lopke en Lisa. Die wonnen brons in de 74 lezer Radiaal-klasse. Hoppa, weer een medaille erbij, dat zegt Ed Tim Jansen777. En Marjolein die twittert op Ed Marjolein Mon. En uh, ze zegt Berkoud en Westroof hebben het spannend gemaakt, maar het brons is binnen. En ook Ellen Broekhuizen was op Ed Ellen B89 een beetje in de war. Ze zegt stuurboord, bakboord, overstag. Ik snap er helemaal niets van, maar als we er een medaille mee willen vind ik het allemaal prima. Dan weinig Twitter over taekwondo helaas, want nou, we doen het eigenlijk best goed. Ed Tommy Molet staat namelijk in de kwastfinale. En als het aan Ed de kort liggen kan die gekke Tommy Molet nog wel eens een plak kunnen gaan pakken. Goed opgelet, zegt hij. En verder nog een aantal uh, nieuwsberichten, verdwaalde fans. BMX daarentegen is wel populair. De ja. hippervogels doen aan crossfietsen en hippervogels, ja dat weet ik uit ervaring, die zitten op Twitter. Dat weet natuurlijk iedereen. Ed Eefje Aspers tweet dat ze vrouwen Bmx en echt enorm vet vindt. Nienke brengt die twittert, yo gaan we weer grote mensjes op klein. Fietjes kijken. Dan Roone weet te melden dat David Beckham en zijn zonen ook aanwezig zijn bij de baan. En uh, Rafael, die vindt het dan weer leuk dat iedereen valt. <laughs> ik weet ook niet precies waarom dat is. En Simon Rolands vat op zijn Twitter nog even de risico's samen. Gisteren geen serieuze incidenten bij het BMXen, alleen een gebroken enkel en een aantal tanden die van de baan moesten worden geveegd. Tot slot, laatste uitspraak van de Mart Smeets uitspraak en generator te vinden via smeetsmakelijk. <coughs> Daar komt-ie. Nu iets heel anders. Als ik zeg banaan, kun je ons dat uitleggen? Nee, leg dat, leg dat eens uit. Kun je dat ons dat uitleggen? En ik denk dat deze zin nog wel verder kan gaan, maar goed, hij stopt hier. Dat was hem weer. Dit weekend zijn er gewoon nieuwe sporttweets met Ron. Luc, uh, dank je wel voor al die afgelopen weken Een mooie tweets. En voortaan bij projecten ook gewoon in de weekenden. Zeker, komt helemaal goed hoor. Dank je wel. Luc ik was dat. En dan uh, gaan we naar Gerrit Hiemstra. Gerrit, goedemiddag. Goedemiddag. Twitter jij ja, ook eigenlijk? Jazeker. Ja? Het Gerrit Hiemstra, natuurlijk. Het Gerrit Hiemstra. En wat twitter jij over het weer vandaag, als je daarover zou twitteren? Ik heb getwitterd dat het een topweertje is. Nou, mooi. En dat is Vertel. het ook. Ja, nee, het is prachtig weer hier. Weinig wind, temperaturen van 19 tot plaatselijk 22 of 23 graden. En uh, ja, dat is echt uh, perfect. Het is ook druk al op de stranden, heb ik gezien. En um, dat zal het dit weekend ook zeker worden. Want uh, het weer dat blijft uh, mooi en dat wordt zelfs nog een beetje mooier. Morgen iets hogere temperaturen. 22 tot 24 graden. En uh, ja, voor de rest hetzelfde. Prima weer natuurlijk. Uh, zondag wordt het nog een beetje warmer. Dan zullen we lokaal de 25 graden grens gaan overschrijden. Het verschil is wel dat dan de wind behoorlijk aanwakkert. We krijgen dan windkracht 3 tot 5. En zeker uh, op de Wadden. En op het IJsermeer windkracht 5 is toch stevig hoor. Ja, en, en, en daarna houdt het dan aan deze zomer? Want mogen we het een zomer noemen die nu uh, ja, weer begint? Ja, zeker. zeker. Mag, je dit, uh, mag je dit een zomer noemen? En na het weekend uh, houdt het warme weer aan. Temperaturen rond 24, 25 graden zo'n beetje. Uh, het is wel zo dat de kans op een bui iets toeneemt... maar naarmate het dichterbij komt, wordt die kans steeds iets kleiner. Dus maandag, nou, tot nu toe was het steeds maandag... maar dat wordt eigenlijk die kans op een bui steeds kleiner... Uh, al aan woensdag zou ik daar weer eens rekening mee gaan houden. Maar ik denk dat het gewoon prima weer blijft. En dan uh, nog eventjes Londen. Want zowel vanavond als morgenavond zitten duizenden, duizenden, duizenden Nederlanders bij uh, de hockeyfinales in de open lucht. Houden ze het droog? Ja, morgen is dat wel het geval. Uh, het is eigenlijk hetzelfde soort weertype als bij ons in Nederland. Misschien iets lagere temperaturen dan vandaag in Londen. Maar zondag is de kans op een bui in Londen toch wel groter. Goed, nou, er zijn de Spelen afgelopen. Ja. Hopelijk dat ze het uh, bij de sluiting dan in ieder geval droog houden. Dat, uh, dat zien wij dan. Gerrit, dank je wel. Wij gaan uh, even het nieuws uh, natuurlijk uh, met u delen. En daarna vrolijk verder hier vanuit Londen. Laura Smulders-Remmel van de Piece, Twan van Gent. Zij zijn de mensen in de medaillekansen bij het BMX fietsen. Tommy Molet, taekwondo, kwartfinale ook allemaal in het komende uur. Tot zo.